Goedemorgen Goedemorgen, komt nog iemand binnen um, We gaan uh, nadenken over dit beeld wat Jezus hier schetst En um, wij wonen nu een tijdje in Meidrecht En we hebben een voor- en een achtertuin Dat is voor ons wel even uh, iets nieuws, iets leuks Maar we hebben, aan de voortuin was het nog een flink oerwoud aan het begin We konden eigenlijk bijna niet naar buiten kijken Mensen die bij het huis zijn geweest, die hebben dat denk ik ook wel gezien je kon eigenlijk nauwelijks iets zien, dus hebben vooral dingen weggekapt. Toen ik met dit gedeelte uit de Bijbel bezig was, toen moest ik denken aan iets wat er in onze achtertuin staat. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n uh, plantenfiguur of natuurkenner, misschien gaat het meer komen. Maar ik moest uh, denken aan deze foto die je in, scherm, in het scherm ziet. Deze staat bij ons achter in de tuin. Ik vermoed door Gerbram, die hier eerder gaan was, ooit geplant. Denk ik. Het zou zo kunnen. Maar hier moest ik aan denken, want Jezus, als hij uh, hier spreekt in de Bijbel, dan heeft hij het over uh, een wijnstok. Hij zegt over zichzelf dat, over zichzelf, ik ben de wijnstok. En ook in deze, op deze poster zie je uh, ja, een wijngaard. Je ziet uh, Christfulness, ons jaarthema, vol van Jezus zijn. Hoe word je dat? En je ziet hier een wijngaard. En dat beeld gebruikt Jezus hier in dit stuk om iets uh, duidelijk te maken. Er zitten hele mooie dingen in, ook best confronterende dingen. Maar daar kijken we vanmorgen eens even in het bijzonder naar. Nou, wat, wat je denk ik voor je moet zien hier is dat Jezus heeft een maaltijd gehad. Een paar hoofdstukken hiervoor wordt erover geschreven. En aan het eind zegt hij, kom laten we hier weggaan. Het zou heel goed kunnen dat Jezus rondloopt met die leerlingen, die mensen om zich heen, vertrouwelingen eigenlijk van hem, en dat hij iets ziet. Namelijk zo'n wijnstok. Hij ziet waarschijnlijk iets. En dan zegt hij, ik ben de wijnstok. Hij grijpt iets aan om daarmee iets over zichzelf duidelijk te maken. En hij zegt ook nog, mijn vader, God, is de wijnbouwer. En die vader werkt in die wijngaard die je hier naast ziet. En hij staat er met zijn leerlingen en dan zegt hij tegen zijn leerlingen... en jullie zijn de ranken. Jullie zijn de ranken. De ranken, de takken die eigenlijk aan de stam zitten. Maar hij onderscheidt wel twee soorten ranken. En daar wordt het nou, best confronterend. Hij heeft het namelijk eerst over ranken die vrucht dragen... en vervolgens heeft hij het over ranken die geen vrucht dragen... Laten we eerst eens kijken naar die ranken die wel vrucht dragen. Jezus loopt met die leerlingen en hij zegt eigenlijk, jullie zitten aan mij vast. Als je kijkt naar een wijnstok, dan zie je aan de buitenkant eigenlijk niets. Je ziet een stam, maar van binnen gebeurt er van alles. Van binnen stromen er levenssappen door die stam heen. En via die stam stroomt dat door naar die takken. En als het in die takken komt, dan komt er vrucht. Dat is het beeld wat Jezus schetst. En die sappen die zijn dus ook onmisbaar voor leven, voor groei. En Jezus zegt van zichzelf, ik ben die stam, die wijnstok. Bij een boom zie je het eigenlijk ook. Ik ben die stam, waardoor dat leven stroomt. En zegt hij, jullie zijn die takken. Jezus denkt dus ook in een hele sterke verbinding Dat je letterlijk eigenlijk aan elkaar zit. Hij zegt ook, uh, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Het is, het is niet Jezus aan de ene kant ver weg en dan die leerlingen daar, ergens op afstand. Nee, het is eigenlijk heel dicht bij elkaar. Ze zijn in elkaar, met elkaar verweven. Maar je kunt je afvragen hoe... Is die verbinding nou tot stand gekomen? Jezus trok op met die leerlingen en daarin waren woorden heel belangrijk. Hij onderwees, hij praatte met die leerlingen. Ze kenden hem natuurlijk op een gegeven moment ook. Maar woorden waren belangrijk. Hij sprak woorden die ook uh, indruk hadden. Nou, je hebt de uitdrukking, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Er zit natuurlijk ook wel wat in. Als je een beeld ziet, kan dat soms heel veel oproepen. Deze week waren er protesten tegen, uh, of de boeren protesteerden deze week. En daar zag je ook uh, woorden die werden gebruikt. Daar heb ik ook een plaatje van meegenomen. De maat is vol. Haal je stikstof maar weg bij Schiphol. Je zou kunnen zeggen, het is een beeld. Maar het zijn woorden, en die woorden die hebben een lading. Die hebben een kracht. Je weet ook direct wat er gebeurt wat er bedoeld wordt. Wat Jezus zegt is dat er in zijn woorden ook kracht zit. Dat daar impact van uitgaat. Ook woorden die je tegen elkaar gebruikt kunnen zo invloed, invloed hebben. Als je voor het eerst iemand hebt die vanuit zijn hart tegen je zegt... ik hou van jou. Dan kun je de kracht zeg maar, voelen. Dan kan het wel doen. Impact van woorden. Nou, Jezus gebruikt ook... Veel woorden en daarmee wil hij ook verbinden. Wil hij zich aan jou, aan ons allemaal verbinden via die woorden. Dat is dus het ene type rank zou je kunnen zeggen. Die ranken die staan voor een groep mensen. Mensen die uh, vast zitten aan Jezus. En die daardoor ook vrucht dragen. Het gaat veel over vrucht in dit gedeelte, om wat voor vrucht gaat het? Het wordt niet precies genoemd, er wordt niet gezegd, en de, die vrucht is dit. Als je verder de Bijbel leest, lees je over bijvoorbeeld de vrucht van de geest, over liefde, vreugde, vrede. Je kunt je voorstellen, als je heel direct met Jezus verbonden bent, dat hij ook in je komt. En dat er iets van zijn karakter, van wie hij is, in je naar boven komt. Daarbij kun je denken aan die vrucht. Ranken die vrucht dragen, die goed aan die wijnstok vastzitten. Maar dan gaat het ook verder. Want Jezus schetst ook een ander type. Ranken die vastzitten aan Jezus, maar geen vrucht dragen. En dat die ranken uiteindelijk ook worden losgesneden. We lezen even het stukje wat Jezus ja, daarvoor gebruikt. Hij zegt het zo. Iedere rank aan mij... Dus het mede is op het scherm. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Oh. Dit is, vond ik tenminste, misschien weet je het ook. Best wel confronterende taal. Ik merkte ook wel in de voorbereiding. Ik dacht van misschien lees ik liever even verder. Blijf ik liever bij het mooie beeld. Als je je voorstelt dat die ranken. En dat bedoelt Jezus ook echt staan voor een groep mensen. Dan is dit ook ja, confronterend wat hier staat. Want dit is toch iets wat je niemand gunt. Maar... Wat bedoelt Jezus precies eigenlijk hier? Waar gaat het over? En waarom zegt hij dit ook? Nou, op dit moment. Wat heel goed kan, is dat Jezus iemand voor ogen heeft als hij dit zegt. Jezus loopt hier nu met een aantal leerlingen... en hij zegt tegen die leerlingen, jullie zijn aan mij verbonden. Maar vlak hiervoor was er een maaltijd. Dit is helemaal eigenlijk op het eindpunt, vlak voor Jezus sterven... En bij die maaltijd is er één iemand die weggaat. En dat is Judas. Judas is iemand die bij Jezus lijkt te horen. Een rank die vastzit, lijkt het. Maar uiteindelijk toch niet echt vastzit. Hij lijkt helemaal verbonden te zijn aan Jezus. Iedereen kent hem waarschijnlijk ook als hey, Judas. Die hoort bij Jezus, is een leerling van Jezus. Maar... Uiteindelijk zou je kunnen zeggen, draagt hij geen vrucht. Want hij loopt met Jezus op, ziet hem mooie dingen doen. Hij heeft misschien ook wel gevoeld, geweten bij Jezus. Dit is een man van liefde. Maar uiteindelijk beantwoordt hij die liefde niet. Sterker nog, hij laat zich uiteindelijk zien als iemand die zich afsluit voor Jezus. Hij gaat meewerken aan het verraad van Jezus. Hij gaat ervoor zorgen dat Jezus uiteindelijk gaat sterven. De taal die Jezus hier gebruikt... bijvoorbeeld het beeld van het vuur... dat verwijst naar een laatste oordeel... wat er ooit gaat komen. Dat is een moment, het laatste oordeel... waarover Jezus spreekt, wat in de Bijbel genoemd wordt. Jezus zegt dat op meerdere plekken. En juist nu... Nu hij gaat sterven, nu hij eigenlijk gaat vertrekken, wil hij daar iets over zeggen tegen die leerlingen. Ik ga ooit terugkomen, maar voor de tussentijd is dit belangrijk. Daarom is het ook zo logisch ergens dat het daar hier over gaat, over dat laatste oordeel. Er zijn ook heel veel andere teksten die ook gaan over vrucht dragen en over het belang daarvan voor dat laatste oordeel. Nu schetst Jezus dus twee groepen. Dat is ook vaak zo in beelden over dat laatste oordeel: een groep die gered wordt en een groep die niet gered wordt. Mensen die met Jezus leven, helemaal met hem verbonden zijn, maar ook mensen die uiteindelijk los van hem komen te staan. Even, ik zoek even rond tussendoor voor een ja, de, de kist mogen straks komen, dus. Even naar Ron. Maar twee groepen schetst Jezus hier. En hij spreekt over ranken die in het vuur worden gegooid, verbrand worden. Nou, die beelden, die alleen al die dat oproept, daar word ik niet blij van. Helemaal niet blij van. En of je nu gelooft, of niet gelooft, of zoekende bent. Het kan allerlei vragen bij je oproepen als je dit leest. Wil ik met deze woorden ook, van Jezus eigenlijk te maken hebben? Wil ik met de Jezus zelf, als het zo is, eigenlijk iets te maken hebben? Hoe valt het te rijmen nou met God die liefde is? Die doet zoiets toch niet? Zo'n plaatje neerzetten. En het zijn best moeilijke vragen. En ik ken ook mensen die dit gedeelte niet mooi vinden. Omdat de taal ook eng is. Ik zat daar zelf dus ook wat mee te worstelen deze week. Omdat het er wel staat. En als het in de Bijbel staat, dan moeten we er iets mee. Het zijn woorden van Jezus. Toen ik er verder mee bezig ging, raakte ik ergens wel helemaal van overtuigd. Namelijk hoe Jezus er uiteindelijk hier helemaal op uit is om het allerbeste voor mensen te krijgen. Als je hem in dit verhaal bezig ziet, het voor je stelt... zie je eigenlijk dat hij één ding wil. Dat die leerlingen die nu om hem heen zijn... maar ook allemaal andere mensen daarna... behoren tot die groep die het redt. Je ziet die intentie bij hem. En...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 te redden. Dat is dus wat God wil. Dat is zijn intentie. Mensen redden. Mensen niet in de duisternis hebben, maar in het licht. Dat mensen misschien verdriet hebben, hier, maar zeker na dit leven. Dat er een stralend leven is, een mooi leven. En daarom Zegt God, Jezus. Jezus komt midden in die wereld staan als de wijnstok. Hij komt zich aanbieden voor iedereen die zoekt naar leven. Je zou kunnen zeggen, Jezus is de hand die God naar ieder mens uitstrekt. Naar ons allemaal. En ook naar ieder persoonlijk. Jezus is die hand. En het prachtige in dit gedeelte is, als je die hand aanneemt, dan komt hij in je wonen. Komt zijn leven, wat nu begint, dat eeuwige leven begint al, dat komt in je en dat blijft in je. Jezus zegt hier dus ook niet, uh, ga vrucht dragen, word een perfect mens, dan ben je welkom bij God. Nee, hij zegt, uh, blijf in mij, kom in mij, je bent welkom bij mij. En er zit dus ook wel iets scherps in. Er zit ook, zegt Jezus hier, een consequentie aan het niet aannemen van die hand. Dat zie je bij Judas. Die hand van God die uitreikt naar jou niet aannemen. Eigenlijk tegen Jezus kiezen. Uh, hem haten. Dat heeft ook gevolgen. Het heeft ook consequenties. Hij waarschuwt daar, daarom ook voor. Als je hem steeds blijft afwijzen. Hem haat eigenlijk. Tegen hem blijft. Dan kun je hem op een gegeven moment ook tegen jezelf krijgen. Ik moest denken aan een strandwacht. Die bij de zee is. Op een mooie zomerdag. Ik moest denken aan dit beeld bij Jezus. Hoe hij hier bezig is. Want wat een goede strandwacht doet. Is als er een gevaarlijke stroming is in het water. Is mensen waarschuwen. Pas op. Ga niet het water in op dit moment, want het is daar gevaarlijk. Jezus doet hier zoiets. En daarin zie je ook dat hij het beste voor ogen heeft. Hij wil dat je wel in dat leven komt. En hij is daarom bezig, juist ook omdat hij nu gaat vertrekken, dat hij zegt, blijf in mij. In mij heb je leven. Christelijk geloof is een geweldig een liefdesaanbod van God. Niemand die jou meer, die ons meer lief heeft dan God. Of je nu een topgevoel over jezelf hebt, of een gevoel van waardeloosheid, ik stel niets voor. Deze God gaat het verst voor je. Hij houdt van je. Hij wil zelfs sterven voor je. En die uitnodiging is... Neem die hand aan, steeds weer. Laat Jezus binnenkomen in je hart. Nou, Jezus spreekt hier tegen leerlingen die in hem geloven, die aan hem verbonden zijn. Ik weet niet hoe je jezelf ziet. Misschien zie je jezelf als iemand die gelooft. Of misschien wel als iemand die niet gelooft. Of iemand die zoekende is. Kan natuurlijk op allerlei manieren. Voor ons allemaal ligt er vanuit dit gedeelte de uitnodiging om in Jezus te komen. Jezus zegt dat zo vaak. Laat wie dorst heeft bij mij komen. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn. Jezus nodigt steeds uit, kom naar mij. En als je in hem bent, zegt hij, blijf in mij. Het is een diepe verbinding. Een eenheid word je dan met Jezus, zoals die wijnstok en die takken. Je ziet een eenheid. Nou, Zoals gezegd, woorden kunnen een, uh, ja, is een belangrijke manier waarop Jezus ook dat contact legt. Daarom staan we daar deze maand bij stil, vol van Jezus woorden. Het is ook best wel zoeken soms, misschien voor je met bijbellezen. Best wel, uh, kan het kan wel ingewikkeld zijn om dat ook te doen. Daarom zoeken we deze maand bijvoorbeeld ook naar uh, manieren, bijvoorbeeld uh, de workshop die gegeven wordt, naar manieren om ja, in contact te zijn met dat woord. Omdat je via die woorden van Jezus Hij zich ook aan jou aan ons verbindt steeds weer. Kijk, de kids er komen al een paar kids binnen. Welkom. Um. Het Christful leven, dit uh, leven, dat komt steeds meer in je als je ook in contact bent met die woorden van God. En ik wil je tot slot ja, drie handreikingen meegeven waar uh, je nog eens, mee, nog eens mee aan de slag kunt. Als je zegt van ja, ik wil contact, in contact komen met Jezus, op die uitnodiging ingaan, of ik wil juist in Jezus blijven. Drie handreikingen: de eerste is. Uh, Analyseren is hoe het nu is. Er komen natuurlijk heel veel woorden op je af in een week. Via allerlei media. Analyseer eens hoe het nu is. Hoeveel ruimte is er voor de woorden van Jezus uh, in je leven? En vraag je ook eens af, hoe zou je willen dat het is? Uh, het tweede is, uh, blijf doen wat je vandaag doet. Hier in de kerk is het woord open. Hier uh, in de Kerk, laten we ons inspireren door dingen die Jezus zegt. Mooie dingen, maar ook bescherpe dingen, zoals vandaag. Dit is een manier. Als je zegt: Ik wil dichter bij Jezus komen, ik wil in Hem blijven. Dit is de plek waar je zo dat in de praktijk kan brengen. Het derde is: doe ik de laatste tijd zelf, volg een podcast. Ik luister tegenwoordig in de ochtend, en er zijn meerdere van, een podcast. Uh, Eerst dit. Het is ongeveer tien minuten. En dan is er een stukje uit de Bijbel, wordt voorgelezen, kun je natuurlijk ook meelezen. En dan volgt er een overdenking. Zoek eens een uh, podcast op. Misschien kun je dat doen ergens aan het begin van je dag, in de auto als je naar je werk gaat. Of op een ander moment wat je uitkomt. Zo kun je ook in contact blijven met de woorden van Jezus. En... Zie vooral door die woorden heen hemzelf. Als je die woorden ziet, stel hem ook voor. Bij Jezus is liefde. En Jezus is er steeds op gericht dat we in hem zijn en in hem blijven. En bij Jezus kun je je zo terecht. Zullen we nu ook met elkaar bidden? En in het gebed ben ik een moment stil. Je kunt even... Gewoon zil zijn of iets misschien zeggen tegen God. Zullen we bidden? Here God. Wat bent u groot. Wat bent u machtig. En wat bent u tegelijk dichtbij. Wat bent u ook dichtbij gekomen in Jezus. Dat u zo midden in de wereld kwam staan. En ons steeds uitnodigt om in u te zijn. In het moment van stilte zijn we bij u.